Rond deze tijd wordt het eerste deel van het geruchtmakende interview van Oprah Winfrey met Lambs Armstrong uitgezonden. Het interview met Armstrong werd eerder opgenomen. Oprah Winfrey liet na de opname weten dat Armstrong tijdens het gesprek bekend dat hij verboden prestatieverhogende middelen heeft gebruikt om de Tour de France te winnen. De zeven toerzegels van Armstrong werden hem eerder afgenomen. Nadat uit een rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA was bekend geworden dat Armstrong jarenlang doping had gebruikt. Het interview is in Nederland te bekijken via de digitale zender TLC en te volgen via het liveblog op nos.nl. In Zimbabwe zijn president Mugabe en premier Tsangirai het eens geworden over een nieuwe grondwet. Daarmee komt een eind aan een maandenlange strijd tussen de twee en komen verkiezingen dichterbij. De politieke aardsrivalen Mugabe en Tsangirai vormden in 2008 samen een regering om een eind te maken aan de onrust in Zimbabwe. De twee spraken af dat ze samen zouden werken aan een nieuwe grondwet. Er komt een onderzoek naar de voormalige Griekse minister van Financiën, Papa Constantinou. Hij zou hebben gesjoemeld met de lijst van Grieken die een bankrekening hebben in Zwitserland. Uit het onderzoek moet blijken of hij, zich heeft, heeft, op, of hij heeft opgedragen drie familieleden van de lijst te laten verwijderen. Op de lijst staan de namen van 2000 Grieken die de belasting hebben ontdoken.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 0800-1121 is het nummer hier in de studio van de Nachtzuster. En dat mag je altijd bellen met al je vragen en natuurlijk ook je antwoorden. Mailen kan naar nachtzusterapenstaartjeomroopmax.nl. Twitteren via @nachtzuster En uh, er is een chat tijdens dit programma. En die is te vinden op www.omroepmax.nl, uh, www Slash nachtzuster. En dan kun je de chat aanklikken. En dan ben je daar van harte welkom. Vragen die nog te beantwoorden zijn. Uh, bijvoorbeeld de vraag van Joke, die een kat in haar tuin heeft... en die nog manieren zoekt om die kat weg te jagen... zonder dat ze erachteraan hoeft te rennen. Ko, die uh, in zijn overhemden, zijn nieuwe overhemden altijd spelden vindt... kartonnetjes en plasticjes... en zich afvraagt wie dat er allemaal in zit te spelden. Sonja wil weten waarom haar geluidsbokjes om één minuut over vier... altijd een uh, soort piep geven sinds ze... een Nieuwe telefoon heeft Helen vraagt zich af waarom kroeshaar vooral voorkomt bij negroïde mensen. En Martin wil weten hoe het kan dat in Gramsbergen een marathon werd geschaatst op ijs dat nog niet van de beste kwaliteit was. 0800 1121. En dan is het inmiddels drie minuten over drie. En is dus begonnen het interview waarmee Oprah zichzelf als merk neerzet in plaats van alleen maar maakster van een talkshow. Want Oprah Winfrey heeft een interview gehad van ik geloof 2,5 uur met Lance Armstrong de wielrenner. En dat is gehyped. En op dit moment is het eerste deel uh, begonnen van dat interview met de uh, de prachtige titel, Oprah en Lance Armstrong, de worldwide exclusive. Uh, ze zitten met z'n tweeën te praten op dit moment. Laten we heel even gaan luisteren, een klein stukje. Uh, dus een klein stukje one mee. big lie. This is li Lance Armstrong. That natuurlijk. I repeated a lot of times. And, and as you said, it wasn't as, as if I just said no and I moved off. It. Right. You I were defiant. Oh, yes. You uh, called other people liars. I understand that. And... Um, And, and while I've lived through this process, especially the last two years, we volgen natuurlijk het interview van uh, Lance Armstrong... dat uh, oh, hij gaf aan Oprah Winfrey voor je. Uh, en niet alleen ik doe dat. Um, uh, Johan Doesburg, een debatdeskundige... die uh, denkt dat Lens nu komt met een charme-offensief. Die volgt het en die spreken we straks. Max van Heeswijk, oud-ploeggenoot van Lance Armstrong... spreken we zo dadelijk ook even hier op Radio 1. En na het interview van Oprah met Lance Armstrong... schuift uh, Gio Lippens van langs de lijn even aan... en als iemands verstand van Rennen heeft, dan is hij het wel. En hij kan het interview dan ook duiden, als geen ander. Dus dat allemaal hier op uh, Radio 1. En ondertussen nachts we gewoon door. Dus blijf bellen met vragen en met antwoorden. Dus de ex-vrouw van uh, Lance Armstrong, Sheryl Crow. En Every Day is a Winding Road. Het zit ondertussen het interview te volgen... dat uh, Oprah Winfrey had met Lance Armstrong... en dat op dit moment wordt uitgezonden. En uh, ja, opvallend, want eigenlijk verwachtte ik... dat het uh, best wel lang zou gaan over... Goh, hoe is het nu, met je en hoe voel je je... en waarom heb je deze kleren aangetrokken voor deze gelegenheid. Overigens draagt hij een uh, lichtblauw shirt en een uh, uh, blauw jasje. Maar uh, eigenlijk uh, was er ongeveer de tweede vraag... Uh,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 Nee, nou, en daarmee nou kunnen we eigenlijk allemaal naar bed, zou ik willen zeggen... want daarmee is alles beantwoord. Wat, wat we eigenlijk heel graag... een keer Lance Armstrong wilden horen zeggen en wat hij dus deed tegen Oprah. Hij uh, zegt zojuist gewoon ronduit ja op alle vragen die ze stelt over zijn dopinggebruik. Heb je niet toegestaande middelen gebruikt? Ja... En uh, uh, heb je bijvoorbeeld ook uh, gebruik gemaakt van bloedtransfusies? Ja. Nou ja, eigenlijk, uh, eigenlijk uh, uh, ja, zoals dan gezegd wordt... Uh, Lance Armstrong comes clean. Nou, dat gebeurt op dit moment inderdaad wel in het gesprek... tussen Lance Armstrong en Oprah Winfrey. En we houden je op de hoogte van dat gesprek, hoor. Hoe dat, hoe dat verder gaat. Dus het is hier te volgen op Radio 1. Maar ondertussen gewoon de vragen en antwoorden... zoals we gewend zijn bij Nachtzuster. Wim, goeienacht. Ah, nacht, Astrid. Hallo. Uh, ik, uh, ik heb voor een uh, aantal maanden terug diezelfde vraag al ooit een keer gesteld. Oh. En toen zei jij: uh, blijf even aan de lijn. Nou, no. ik ben een halve nacht aan de lijn gebleven, maar ik heb nooit een reactie gehad. Mijn vraag was: dat weet je waarschijnlijk nog wel. In omroepgidsen staan altijd alles over radio-tv en die uitgelicht. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar waarom ja. staat er nog nooit iets van een radiogids in? En daar staat er altijd uh, donderdagavond, uh, twee uur, nachtzuster. Er staat niks bij. Als er dan ooit een keer een uh, reportage of een fotootje van jou stond. dan ja. uh, wisten mensen ook waar het over ging en dat soort dingen meer. Ik, uh, ik probeer elk, <laughs> elke donderdag nacht <laughs> aan de lijn te komen en soms lukt het... En soms Lukt het niet? En deze keer lukt het een keer. Dus ja. daar nog een keer deze vraag. Nee, ik, ik begrijp het weer. Maar ik ben hoe u... je het ziet Maar, ik, ja, maar ik, ben ook, ik ben ook voor je bezig. Ik ben, ik ben op een kruistocht. Ja, achter de schermen ben ik er maar druk mee. Want vorige week belde er ook al een mevrouw die had een relaxbank gekocht van 3000 euro, waar ze niet meer vanaf kwam. Ben ik ben achter de schermen ook nog mee bezig. Ik geloof dat ik vandaag uh, heb mogen vernemen van die mevrouw dat het, dat het gelukt is. Dat ze de bank niet hoeft uh, te kopen, uiteindelijk. He? En in jouw geval ben ik bezig, want het was de NCFV-gids. Ja, ja. En ik probeer dus zover dat de NCFV-gids een keer een leuk artikeltje besteedt aan het programma Nachtzuster. Maar ja, die dingen dat, die werken maanden vooruit om dat allemaal okay. te regelen. Dus, dus ik moet wat meer geduld hebben nog. Ja, en ik, maar ik, ik, ik vind, ik... Ik vind dat, die, dat die manier waarop jij dit programma presenteert... Dat... Dat, dat uh, moet meer uh, aandacht krijgen, wat dat betreft. <laughs> en, en, en jouw stem klinkt altijd uh, sympathiek, troostend. En, uh, en, en, en, en ik heb eigenlijk helemaal geen beeld. Daar ging je meestal om. Dat er een klein fotootje bij kwam. Nee, dat is, dat, dat is hartstikke lief, Wim. Als het me echt niet lukt met die hele ncv gids dan doe ik natuurlijk gewoon een keer zelf een foto in een envelop. Maar, oh, maar jij belt maar... van, nou ja, ik wil, ik wil een stukje in de gids. Nee, ik, doe me, ik doe nog steeds mijn best. Er wordt aan gewerkt. Okay. Daar wacht ik nog even op. Oké, okay. en gewoon blijven bellen hoor, want het is altijd goed, even zo'n reminder. Ik, ik heb een hele tijd had ik, uh, de, uh, hoe noem je het, in CV, nee, omroep 1 had ik aan de lijn. Hele hele verhaal en zo ineens van een mannenstem tussendoor, terwijl ik jou verwachtte. Maar goed, ja. uh, ik wacht in af. toch wat, hè? Ja. Uh, succes nog met je programma. Oké, okay, dankjewel Wim. Yo, doe je? toch Ja, met ja. de hele administratie hoor. Want ik ben ook voor de mensen die zich afvragen: waar blijft mijn nieuwjaarskaartje? Het komt eraan. De eerste lading is op de post. Als je hem nog niet gekregen hebt, de tweede lading komt eraan. Maar geef me even de kans om te herstellen van de schrijfkramp. Uh, Amour. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Ik had een vraag. Een uh, medisch technische vraag. Een medisch technische en, uh, vraag. Ja. ja. En het gaat over die smartphones. Op het moment dat ik bijvoorbeeld op mijn bed lig... Ja. en ik heb uh, die smartphone bijvoorbeeld op mijn buik liggen... Ja. of uh, ja, dat die op mijn buik ligt... Uh, ja, dan voelt het alsof ik druk uh, op mijn borstas heb en alsof het hart sneller klopt. Oh. Soms ook alsof, uh, nou ja, alsof, alsof je ademhaling zeg maar, uh, wat stroever gaat. Hmm. En nou ja, omdat je weet... Vanuit de telefoons met internet ja, is er straling. Dus mijn vraag is, heeft het daar mee te maken? En hoe erg of zorgwekkend is het? Oef. En is het juist slecht om die telefoon op je buik te leggen? Ja, nou, dat is een hele goede vraag inderdaad. Ja, want, het, uh... ja, want, mm -hmm. e want Vooral met die, uh, ja, met die telefoons, met die smartphones... dan weet je gewoon dat er straling is. En je hoort al, mensen klagen als er een... een uh, een uh, antenne op een flat komt dat mensen direct al uh, aan de bellen trekken van... hé, hey, wij willen die uh, antenne niet. Dus op het moment uh, dat dat het is, dan gaat het over straling. En uh, met een smartphone genoeg straling. Dus ja, weten mensen hier meer over. Ja, nou, en, dit wordt wel een, het? het wordt wel een beetje subjectief, ben ik bang, want net als over aardstralingen uh, en dat soort dingen, verschillende meningen mm -hmm. erover, maar ja. de meeste mensen die een mening hebben, die zijn wel heel erg uh, overtuigd van die mening, dus dat kan leuk worden. Ja. 0800 1121. Ik ga mijn best doen. En, uh, ja, graag. En dan, ja, waar komen die, uh, ja, die verschijnselen vandaan? Gewoon dat die druk, zeg maar, op de borst, als, ja, als die smartphone dus op, uh, op de buik ligt of op de borst. Je hebt niet een smartphone van 16 kilo, hè? Nee, nee, ik heb gewoon nee. een Blackberry. <laughs> en uh, ja, dat is... Uh, en het is echt gewoon, als die weg is, dan is het gewoon weer gewoon, ja, relaxed. Dan is het gewoon weer normaal. Dus ik probeer me ook zoveel mogelijk van uh, het lichaam af te houden. Maar af en toe als je radioluistert, bijvoorbeeld, heb ik me toch wat dichterbij. Nou, dat, dat, de, ja, dat, is, dat radioluisteren juich ik natuurlijk vooral toe. En het moet vooral geen zware gevoelens oproepen. Dus, ja. uh, nee, dus uh, ik ga op zoek naar een antwoord, Armoen. Graag, dankjewel. Oké, okay, 0800 1121. dankjewel. Ondertussen wordt er, uh, wordt er getwitterd, onder andere natuurlijk, door Jeroen Pauw... over het interview van, uh, van uh, Oprah met Lens Armstrong. Jeroen Pauw, die twittert, toch was het leuker geweest als Oprah een geel jurkje had gedragen. Kijk, die is wel van de inhoud natuurlijk, Jeroen Pauw. Ik moet zeggen, ik heb mijn bolletjesjurk aangetrokken. Um, Johan Doesburg is debatdeskundige... en die twitterde eerder vandaag over het uh, interview... Uh, zal Lens een charme-offensief gaan voeren. En hij heeft de wekker gezet en heeft zitten kijken... in ieder geval de, het, het afgelopen kwartier. Johan Doesburg, goeienacht. Eén goedenavond. avond, Wat fijn om je ja, weer eens op Radio 1 te laten horen, zeg. Ja, vind ik ook. <laughs> zeg, jij zit te kijken. Um, ja. Is het een charme-offensief... Moeilijk te zeggen. Ik denk dat dat zeker wel zijn intentie is. Hij ja. zou graag iets uh, van zijn reputatie willen terugwinnen. Of dat gaat lukken, durf ik op dit moment nog niet te zeggen. Maar de eerste stappen daartoe heeft hij in ieder geval uh, gezet. Hij is natuurlijk uh, bekend. En uh, na de bekentenis ja, begint hij heel langzaam op hele kleine onderdelen uh, ja, toch wat terug te krabbelen. Ja. Uh, hij lijkt wat nerveus, zit met zijn benen te bewegen, kijkt in de camera, uh, geeft antwoorden en zegt: nou, ik heb in ieder geval de cultuur, de dopingcultuur, hè, die heb ik niet uitgevonden of geïnitieerd, maar uh, ja, ik heb hem ook niet gestopt en ik heb er aan meegedaan. En uh, dat is het. Ik heb nog geen tranen gezien. Zoals je weet, in Amerika uh, houden mensen echt van zondaars die uh, dan ook op televisie komen om dat te bekennen. En je kan er ook president mee worden als je heel lang uh, gedronken hebt. Ik noem maar eens wat. Mm -hmm. En als je daarmee naar buiten komt, dan zou het kunnen dat, uh, dat mensen je weer omarmen. Of dit gaat lukken, ik weet het niet. Het is in ieder geval een gigantische uitdaging. <gibicon> ja, nou, hij begon heel goed, inderdaad, met volmondig toe te geven op alle vragen van Oprah. Ja, ik heb drugs gebruikt. Ja, ik heb EPO eh, gebruikt. Ja, ik heb... Eh, ja, heb eh, <maNote000 sounds> Tijdens die, <Frage ampere> <surrendered> <tôira>,, yeah <fils noise> ja, die zeven keer de Tour de France. Uh, maar daarna kwamen de ontkenningen. Dus in ieder geval, nee, ik heb uh, uh, sinds ik mijn comeback heb gemaakt. Wanneer was het? 2009, weet ik dat niet zo precies uit mijn hoofd. Maar die... In 2009. 2010 heeft hij absoluut niet gebruikt. Zegt hij. Ja, dat zegt, hij, dat zegt hij nu. En uh, hij begint een beetje te draaien. Want hij, waarschijnlijk heeft hij afgesproken... van nou, ik zal volmondig antwoord geven op die en die vragen. Maar uh, verder in het gesprek wordt hij wat voorzichtiger... met het geven van antwoorden. Ja, hij werd ook met concrete beschuldiging... uit een boek uh, van Tyler Hamilton, als ik, nou, als ik het goed heb geconfronteerd. En ja, dan kijkt hij ook wat naar beneden en zegt... dat heb ik niet gelezen, dat weet ik niet precies. Dat zou best kunnen. Uh, nu is het natuurlijk, uh, dopinggebruik bestrijkt een hele lange periode. Dus ik kan me best voorstellen dat je niet van elke dag precies herinnert... wanneer je wat gedaan hebt. Maar daar lijkt hij inderdaad niet heel ja, open te zijn. <tacht> dus ja, we zullen zien of het uh, effect gaat sorteren. Nou, maar, nou ben uh, jij, jij bent vooral debatdeskundige. Ik vraag me af, Johan, als hij nu gaat huilen... Vergeven we hem dan alles of vinden we hem dan een zwakkeling? Ja, dat is een heel lastig dilemma. Hangt er vanaf hoe die gaat huilen? Nou ja, huilen... We hebben ook wel ministers gehad die uh, uh, huilden. We hebben Hillary Clinton gehad die uh, huilde in campagnes. Uh, soms lijkt dat even op korte termijn effecten sorteren... en daarna is het vaak een boemerang die terugkomt... Uh, mensen ja, associëren dat ook met zwak. Dus ik, ja, ik, Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Uh, het, aardige, het aardige van debatteren is, maar überhaupt in het publieke domein spreken... is dat, uh, ja, dat wat gisteren golf misschien vandaag niet meer effect heeft. Je ziet soms uh, de gekse dingen die wel of niet werken. Wat heel erg belangrijk is, is denk ik dat je als kijker het gevoel hebt... En mijn sensor daarvoor is, is net zo goed ontwikkeld als die van jou en in ieder ander die nu naar je luistert. Uh, is het oprecht? Is het authentiek? Is het gemeend? En uh, ja, ik denk op het moment dat mensen heel voorzichtig gaan zitten formuleren. En dat, alles wat hij zegt heeft ook juridische implicaties. heeft heel veel geld verdiend hiermee. En er zitten ook nu juristen mee te kijken of ze een proces aan kunnen doen het moment dat je dus heel ja, zorgvuldig begint te formuleren en te draaien... Ja, dan is het minder authentiek... En ja, van de vergevingsgezindheid ook minder groot zijn. Ja. Nou, Ik weet en, een, niet, en, een, en een traan moet natuurlijk ook oprecht zijn, hè. Ik weet niet of die ergens in huis zit te schillen en dan de tranen naar beneden rollen. Of een fisherman friend, of hoe gaat dat ook in die reclame? Ja, precies. Het sterk spul. Ja, maar het is, het is natuurlijk ook... Het is, uh, het, ze moeten nog uh, uh, anderhalf uur ruim. Het ja, duurt dan komt dit de gesprek. komt ook nog. Hè? Ja, nee, dus nu moeten ze nog iets van uh, nou ja, een ruim uur. En dan nacht ook nog weer. Dus, uh, dus die tranen kunnen nog komen. Voorlopig uh, volgen wij het gesprek op de voet. En uh, ga jij ook weer lekker zitten kijken. Dankjewel, Johan Doesburg. Jij ja, ook. Dag. Goeienacht. Don't Cry was dat en ik denk, terwijl ik zit te kijken zo met een half oog naar Oprah Winfrey in gesprek met Lance Armstrong, dat hij nog gaat huilen, maar of het in uh, het stukje dat vannacht wordt uitgezonden uh, nog gaat gebeuren, dat weet ik niet. We houden je op de hoogte van de uitspraak van Lance Armstrong tegen Oprah Winfrey, maar tussendoor zusteren we gewoon door en kun je dus bellen met vragen en antwoorden naar 0800 1121 Igor. Hallo. Goede ja, ik had weer een vraag. Nou, mooi. Kom maar door. Oh. Uh, ik kan het zo ook even demonstreren. Oh. Als je in een kopje thee of koffie je koffiedrink voornamelijk uh, tikt en uh, blijft tikken, dan gaat de toon omhoog. Ja. Hoe komt dat? Ik, uh, ik zal het even proberen. Hoor. Ik heb hier uh, een kopje koffie staan en dan laat ik het even horen. Ja. Is het goed? Ja, ik wil niet liever, ja. Het lukt nou niet zo goed, maar je kunt wel horen dat de toon omhoog gaat, hè? Ja. Maar, maar, maar, je, maar je tikt gewoon steeds hetzelfde? Ja, nou, ja. Ja, hij, moet, hij moet wel los staan. wacht even, hij stond op tafel, wacht even. Oh. Nou ja. Het lijkt wel alsof de, de toon de omhoog, de omhoog de gaat, gaat naarmate je ja. sneller tikt. Uh, nee, als je blijft tikken, dan, dan, dan gaat het langzaam omhoog, ja? Ja. De tonie stijgt. Maar als je een tijdje staan en je doet het weer, dan begint het weer waar het was gebleven. Maar die toon die gaat omhoog. Maar zit je dan dat tegen dat de zijkant te tikken? Of, uh... Nee, gewoon op de bodem. Oh. Dus en, en, en, en, en, en, en, en wanneer heb je dat gemerkt, dat hij dat deed? Nou ja, gewoon. Uh, ja, gewoon, op, gewoon. Op, op, op muziek een beetje zit het tikken tegen, dat, uh, tegen de bodem. <laughs> ja, dan valt het op natuurlijk. En we, de vraag heeft niemand het ooit gemerkt. Nee, ik heb het nog nooit, uh, ik heb het nog nooit gemerkt inderdaad. Goh, dat is, uh, dat is nog eens leuk om, uh, om achter te komen. Maar ja, nu de vraag inderdaad, waarom? Ja, waarom? En wanneer gebruik je dan een koffiekopje bij de muziek? Behalve om koffie te drinken? Ja, nou ja, gewoon, uh, ja. Zo vaak. Ik zit wel eens te tikken. En, uh, dan, dan. Nu lukt het niet zo goed, maar normaal gaat dat het, gaat het wel van, van laag naar vrij hoog. Ja, nou, ik, ik ben daar uh, ik, ik verbaasd over. Ik had het nog nooit dat gehoord. Nou, ik, ik er nog niet, maar daar mag over gebeld worden naar 0800-1121. Dank je Igor, voor je vraag. Oké, okay. Goedenacht nog, dag. Om het, een hele kleine update nog even over het uh, interview van Lens Armstrong met Oprah Winfrey. Um, het, zou, het is wel grappig dat Oprah Winfrey vraagt, uh, was je een pestkop? Ja, want Lance Armstrong was vaak natuurlijk de leider van een team. En als je als uh, uh, leider van een team moet optreden, dan uh, was dat soms wel heftig. Geeft Armstrong toen, ja, ik was een, een pestkop. Ik wilde alles controleren en dat wilde ik mijn hele leven al. Als iemand iets zegt wat mij niet aanstaat, ga ik er tegenin. En dat lijkt mij ook even een, uh, een neer naar de organisatie die hem lange tijd probeerde te onthullen als gebruiker van onder andere EPO. En dat bleef hij natuurlijk lange tijd ontkennen. Um, verder uh, pleit Lance Armstrong ook collega's vrij. Zegt hij dat er toch echt ook wel renners zijn... die ervoor kozen om niet te gebruiken. En uh, vertelt hij aan Oprah Winfrey dat het vaak gewoon een, een kwestie van plannen was. Want als je goed plande, dan was je schoon op de momenten... dat er tests werden gedaan. En dan kwam je natuurlijk uh, makkelijk met het gebruik van drugs weg. Zo, zo legt hij dat allemaal uit. En hij, hij is op zich nog wel... Um, vrij uh, kort in zijn antwoorden. Hij is vrij voorzichtig in zijn antwoorden. En zoals Johan Doesburg net al zei... wordt er natuurlijk door advocaten en dergelijke meegekeken... of ze hem aan kunnen klagen. En dat zal dan ook de reden zijn dat hij uh, voorzichtig is. We volgen het interview van Oprah Winfrey met Lance Armstrong. Uh, op de voet en houd die op de hoogte van wat er gezegd wordt... zo tussen de normale nachtzuster vragen en antwoorden door. Straks om half vijf schuift Gio Lippens hier aan van langs de lijn. En uh, nu heb ik aan de telefoon Max van Heeswijk. Hij is een oud ploeggenoot van Lance Armstrong... en heeft natuurlijk ook de wekker gezet, hè? vannacht, Max? Ja, dat klopt. Ik heb hem... Uh... Om vijf voor drie gezet, ja. Ja, vijf voor drie. Dus nog met wat slaperige oogjes uh, uh, gekeken naar het begin van het uh, interview. Meteen al in het begin was uh, Lens Armstrong heel duidelijk... ja, ik heb EPO gebru gebruikt, ja, ik heb gebruik gemaakt van bloedtransfusies. Was het verbazend voor jou dat hij daar zo direct antwoord op gaf? Mm, eigenlijk niet. Nee, want uh, ja, als je, wat je hoort wat er allemaal gezegd is... Gewoon geweest door andere ploeggenoten en uh, andere mensen. Ja, ik kan ja, eigenlijk niet meer ont ontkennen. Dus, ik was min of meer eigenlijk niet ver verbaasd, maar je weet het helemaal nooit, want er ging ook een over dat hij het uh, voor de tour heeft gedaan en niet met de tour, en hij heeft toch eerlijk bekend dat hij het ook met de tour heeft gedaan. Ja, want dat was inderdaad een van de vragen die Oprah ook stelde tijdens die overwinningen in de Tour de France. Was er toen ook sprake van het gebruik van ongeoorloofde middelen? En toen kwam er inderdaad ook die ja. Dus dat was eigenlijk nog de grootste verrassing voor jou. Ja, heel eerlijk. Hij is gewoon uh, heel oprecht, heel eerlijk en ja, dus. Uh... Ja, hij uh, kent gewoon de schuld. Ja. ja. Uh, nou heeft hij natuurlijk, dat denk ik dan een beetje... een beetje ook in een vicieuze cirkel gezeten. Want als je eenmaal gaat ontkennen... dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker om toe te geven. Ja. Uh, waarom nu dan toch toegeven? Ik denk dat er geen uitweg meer is. Nou ja, heeft het tot nu toe steeds geprobeerd... door nee te blijven zeggen, toch? Ja, maar goed, maar dat... De, de... De rapporten, door Ousada die lagen, waren zo dik opgestapeld. En zoveel mensen die tegen hem, uh, hem getuigen. Dus ik denk dat er gewoon weer uitleg meer is. Ja. Nou heeft hij ook heel duidelijk uh, gezegd in het gesprek... Um, dat er verschrikkelijk veel mensen zijn die ongeoorloofde middelen gebruiken. Um, hij noemt geen namen, maar hij zegt ook dat de mensen schoon zijn. Waardeer je dat als collega? Ja, zeer zeker. Ja, uh, nee, dat, uh, ja precies wat ik... Andere uitzendingen hebben gezegd dat het uh, dat in die toer niet de enige was en dat hij met dezelfde middelen de streed als heel veel andere renners. Ja, en hij zegt ook: uh, zeven keer de Tour winnen zonder dit soort middelen is onmogelijk. Ja, dat, dat, dat, dat ben ik met hem eens. Ja? Ja, het is, dat is onmogelijk. Ik Z heb Tour's dus streed echt zonder, dus dan weet ik, ik kan het verschil, ik, ik verschil indenken wat ik voelde en wat hij voelde. Ja. Maar je zegt, jij hebt tours gereden zonder. Ben jij ook al wel eens aan het plannen geweest? Van als ik uh, middelen neem, dan moet ik zorgen dat ik schoon ben tijdens een test? Nee, nee. Nee, want dat, uh, ja, ik had een, een, een heel hoge hemidocritus. Ik had een hemidocritus van bijna rond de 50. Ja. Ik was 47, dus uh, ik, kon, ik kon dat niet doen ook niet. En, ja, de, dat, ik had, ik had er niet de doktoren ervoor om dat soort dingen te, te kunnen doen. Dus, uh, ja, wat dat betreft nou, leven van twee verschillende werelden. Maar, maar jij reed schoon en hij niet. Wist jij dat? Ja, dat wist ik wel. Ik had wel de dus. Ja. ja. Um, je gaat natuurlijk nog zitten kijken. Het duurt nog wel even dit gesprek. Maar is alles niet al gezegd? Uh... Niet tussen ja, ons hoor, ik... maar tussen Oprah en Lens. Ja, hij <laughs> ja, nou, heeft uh, ja, heel veel... Uh... Ja, ik denk dat hij nog meer inside information over de UC gaat, gaat, uh, gaat vertellen, hoe dat hij dat heeft kunnen doen, die controles, hoe dat ze wisten wanneer die controles was, denk ik dat hij dat nog gaat vertellen. Oh, oké, okay. dus dan... Uh... Hij ja, van tevoren wist wanneer ze kwamen en ja, dat is, dat is voor mij uh, helemaal nieuw. dat heb ik de geruchten van gehoord. Ja, ik vind het heel kwalijk als de UC daar ja, heeft meegewerkt aan zijn praktijken. Kijk, die zijn er voor ons te beschermen en, we hebben al, al, ik heb al de, de volste vertrouwen in de gehad. En ja, dan blijkt dat die hebben meegewerkt aan deze praktijken. Ja, dat, dat vind ik nog wel heel kwalijk. Ja, dus je denkt dat hij daar nog over gaat uitweiden zo dadelijk? Ik denk het wel. Nou, ja. uh, ga snel weer kijken, want uh, ze gaan weer verder. Oprah Winfrey en Lance Armstrong, dankjewel dat je even wilde duiden, Max. En een uh, goede nacht nog. Ja, zelfs voor jullie. Dag. Dag. Oprah Winfrey weer in gesprek met Lens Armstrong. Wij uh, blijven het volgen hier op Radio 1. Maar tussendoor, nachtsusteren we ook. Gewoon de vragen en antwoorden zoals je gewend bent. Zo uh, willen we heel graag nog weten... waarom kroeshaar haar vooral voorkomt bij negoïde mensen. En hoe het toch zo kan gebeuren... dat een marathon werd geschaatst in Gramsbergen... terwijl het ijs nog van slechte kwaliteit was. Als je een antwoord weet, 0800 1121. Nina? Oh, Mark... Mark, nou willekeurig iemand. Hallo met wie? Hoi. Hallo hier. Nou, ja? Ah, ik had nu Mark en Nina. Volgens mij Mark, goedenavond. Ah, Hallo Astrid. Hey, Hallo. Ik hoorde die vraag over die, uh, over die koffie met dat tikken. Oh ja, het koffiekopje. Laat ik dat nou niet vergeten <laughs> ja, inderdaad. Ah, ja ja ja. Echt, ja. Maar uh, dat heb ik ook. Ja, ik neem toch aan dat iedereen dat heeft die met een tegen een koffiekopje gaat ja, zitten tikken. Ja, hey, op de, of dezelfde manier ook, hè. Met dat tikken, met, met je muziek en zo. Hé, hey, maar ik, uh, ik, weet het, uh, ik weet het antwoord ook. Nou, vertel. Nou, het is, uh, het is eigenlijk heel simpel. Uh, als je tikt, dan breng, je, breng je die, uh, die koffie breng je dan in beweging. En uh, dat heeft ermee te maken. Oh, dus je, oh, dat ja. had ik me helemaal niet gerealiseerd. Het werkt niet met een leeg ja. koffiekopje. Nee, alleen met een volle. Oh, dus op het moment dat je gaat tikken, gebeurt er iets met de koffie? Waarschijnlijk ja, met de ja. moleculen die gaan trillen of zo? Of ja. op een iets hoger niveau? Hoe of het precies of iets... het weet ik niet hoor. Nee. Maar uh, ik denk dat het te maken heeft met geluidsgolven die door die koffie naar boven gaan of zo. kan kan dat... Maar, maar, zo. maar hoe kwam jij er dan toe om tegen een kopje koffie te gaan zitten tikken? Ook gewoon ja, dat je ja, een beetje een tik had. Ja, een beetje, een beetje, een beetje tikken, een beetje, ja, beetje vervelend uh, lopen, zeg maar. Ben je dan een drummer? Uh, nee. Oh, ja, meestal zijn dat drummers die toch overal op gaan zitten tikken. Ik ben vraagwaar Ja, maar gegeven, dan kun je ondertussen kun je ook wat drummen. Dus je mag, je mag uh, het spelletje Raad wat hij rijdt, mag je ook doen. Want uh, je bent geladen op het moment. Nou, ik, ik ben nou aan het lossen, dus het is nu Raad wat hij lost. <laughs> <laughs> um, ja. Ik zoek even iets met een L. Wacht even hoor. Uh, uh, wat, wat luidt wat hij lost? Nou ja, nou, dat doet er ook niet toe. Ja, oké, okay, dus Raad wat hij lost. Oké. Okay, um, uh, waar ben je? Uh, buiten. <laughs> ja, maar waar buiten? In wel, op welke plaats? Eh, uh, uh, Doetinchem. Doetinchem, oké. Okay. En je bent aan het lossen, uh, wat je aan het lossen bent, kun je dat eten? Eh, uh, ja, ja. ja. Zijn het uh, uh, varkensoverschotten? Nee. Nou, ik heb regelmatig iemand aan de telefoon die met er varkens... Ik heb, ik heb vaak iemand aan de telefoon die met varkenskarkassen rijdt, dus ik denk, laat ik het nu eens binnen twee vragen raden, maar dat wordt het niet. Oké, okay, je kunt het eten, maar het is niet iets wat jij dagelijks op tafel hebt staan. De uh, meeste, meeste dagen wel, hoor. Niet elke dag, maar de meeste dagen wel. Oh, de meeste dagen wel. Uh, en heb je het dan bij het uh, avondeten op tafel staan? Uh, ook wel eens, ja. Zijn het aardappelen? Uh, nee. Oh, uh, Is het uh, groente? Uh, nee. Is het vlees? Nee. Is het tarwe of iets in die richting? Uh, ja. Is het meel? Nee. Is het brood? Eh, uh, ja. <laughs> is het wit brood? Nou ja, ja. gewoon, je hebt het al gezegd. Oh, ja. Het is brood. Je bent gewoon brood ja, ja, aan het ja. uitladen. Dus je bent nu al bij ja, de ja. supermarkt. Ja. Makker. En wat, wat is het Goed, voor brood, Mark? Eh, uh, ja, allerlei kleuren, zeg maar. Oh, het is gewoon een hele lading brood. He, lekker. Ja. Nee. Is, is het er, de, ja. de, de, de klant wil om acht uur vers brood, alleen het heeft al een hele wereldreis uh, voordat het uh, er is, hè? Dat ook. En nu de, de, ga je het nog eventjes invriezen door het naar buiten te brengen. Ja, ja, ja. Dus, nou ja, nee, ik heb het vrij snel geraden, vind ik zelf. Ik benadruk <gacht> Gaat, het nog het? even. Ja. Veel te snel. Je mag, je mag eigenlijk nooit meer rijden. Jawel, ik zit erop. Hé, hey, Mark. Ja? Nog even over dat, uh, dat koffiekopje. Ken je het bandje Triggerfinger? Eh. Uh, ja? Dat, dat, dat is een bandje, die, die maken op zich echt hele verschrikkelijke muziek. Maar die, ja, hebben, die hebben één keer, hebben ze dus een akoestisch, het uh, liedje van uh, Liki Lee. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, opgenomen. Ja, dat, was, dat, dat was met Giel, uh, ja, denk ik. ja, maar dat, daar wou ik niet hard op zeggen, want dat is een andere zender. En... Nou ja, gewoon. En toen waren, ze dus, toen waren ze dat aan het spelen... en toen dacht een van de leden van de band... die dacht, als ik nou met een lepeltje in het koffiekopje heen en weer ga... dat geeft een leuk effectje. Ja, had hij vol moeten nemen. Dan was het effect nog veel leuker was geweest. Was het nog mooier geweest? Ja, nou, we gaan niet horen hoe een vol koffiekopje <lacht> ja. klinkt... maar wel hoe een leeg koffiekopje klinkt, want ik ga dat liedje draaien. Dankjewel, Mark. Ja. Oké, okay, hoi, hoi. Goeienacht, hoi. Trigger finger dus. En I Follow Rivers... Inclusief dat lege koffiekopje met een lepeltje. Oh, I beg you. Can I follow? vinger en I Follow Rivers. Ondertussen is het interview gaande tussen uh, Oprah Winfrey en Lance Armstrong. Het is eerder opgenomen, wordt nu uitgezonden. En we volgen het voor je. En, het is, uh, en Oprah Winfrey doet het wel ontzettend goed hoor. Ze laat een stukje zien van de speech nadat uh, Lance Armstrong... voor de zevende keer de Tour de France won. En uh, Toen kreeg hij de microfoon in zijn handen geduwd, zegt hij net. ik kon dat niet voorbereiden. En... Uh, toen sprak hij eigenlijk iedereen toe die, uh, die niet geloofde... dat hij dat zonder doping zou doen op dat moment. En zegt hij van, nou ja, die mensen moeten zich eigenlijk een beetje schamen... en die moeten genieten van hoe leuk en mooi sport zou zijn. En daar moeten ze in geloven, staat hij dan te vertellen. Daarna schakelen ze terug naar de studio en zegt uh, Oprah Winfrey... hoe voel je je als je dit nu terugziet? Schaam je je dan? En uh, Lance Armstrong zegt van, ja, inderdaad, ik had dat niet voorbereid... maar als ik het terugzie, dan schaam ik me wel. Hij uh, begon... Redelijk uh, uh, verontschuldigend, maar zit nu ja, toch eigenlijk heel droog te vertellen... en antwoorden te geven op de toch wel kritische vragen van Oprah Winfrey. En we houden je op de hoogte van wat er nog meer ter sprake komt. Richard, goeienacht. Goeienacht, uh, Astrid. Hallo. Hoi. Zeg het maar. Ja, nou, ja. kom maar. Kom maar door. Ja. Oké. Okay. Ja, ik vroeg me af waarom het, het, het brondse tijdperk in, in, de, in de vroege oudheid voor het ijzeren tijdperk komt. Omdat je zou denken dat, dat brond een, een samengesteld uh, metaal is. Ja. En ijzer uh, wat makkelijker, uh, oh. dat ook ijzer een deel van brons is. Ja. Ja, dan had eigenlijk eerst het ijzer tijdperk moeten zijn en dan het bronstijdperk omdat je pas brons kunt maken als je en ijzer en ander metaal uh, samenvoegt. Dat is mijn gedachte, ja. Kijk, hé. Hey. Ja, hoe lang loop je al rond met deze vraag, Richard? Ja, nou... Voor, voor Christus. <laughs> nou, zo lang loop je dit nog niet rond met deze vraag, ja. toch? Ja. <laughs> Ja. Um, nou, ik, ik, ja, ik, ik kan me vaag herinneren dat we ze allemaal op moesten dreunen vroeger bij uh, aardrijkskunde, Maar verder weet ik er gelukkig helemaal niks van en zeg ik gewoon 0800-1121. Ik ga mijn best doen, uh, Richard. Ja, ik ben heel benieuwd. Oké, okay, er zit een piep in jouw telefoon en dat doet mij onmiddellijk denken aan de piep van Sonja... Ik denk het is nog geen 1 over 4. Sonja heeft iedere ochtend om uh, 1 over 4 een piep vanuit haar telefoon. Maar dit is een andere piep, denk ik. Nee, ik hoor geen piep. Oh, dat is mooi. Nou, dan ga ik snel ophangen. Hoort er niemand meer een piep? Dankjewel, Richard. Oké. Okay. Dag. 0800-1121, als je antwoord kunt geven op een van de vragen die nog openstaan. Amoer die stelde de vraag, als hij zijn smartphone op zijn uh, borst heeft liggen in bed, als hij radio ligt te luisteren bijvoorbeeld, dan uh, geeft dat een enorm zwaar gevoel, een druk op de borst. En hij vraagt zich af of dat, uh, of dat nou uh, tussen zijn oren zit, of dat het misschien zelfs wel schadelijk kan zijn. 0800-1121 als je een antwoord hebt voor hem. Uh, Sinem. Ja, Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hoi. Ik heb ook een vraag over schaatskoorts in uh, Nederland. Want ik woon al jaren in Nederland. Ik ben zelf turks nederlander ja. Ik ben trouwens met een Turks uh, persoon. Ja. En uh, zodra een uh, beetje sneeuw valt en uh, op het water zich ijs vormt... zie ik uh, van mijn collega's tot mijn Nederlandse vrienden heel euforisch... Het, het, het, het ijspad opgaan. En ik vraag me af echt hoe dat komt. Waar die schaatskoorts vandaan komt. En yeah. Met name is het, is het nostalgisch, of is het nou, bijna genetisch, of eeuwige strijd tegen het water van polderlanders. Of deze, deze <lacht> aansturing van de media. Dus ik ben echt oprecht op zoek naar het antwoord. Misschien dus weet iemand dat. Waar die schaatskoorts of schaatsliefde vandaan komt. En mijn man, uh, hij doet ook wel mee hè, met die schaatskoorts, tot was hele grote verbazing. Hij is Helemaal weg van schaatsen. Ik heb voor hem ook van uh, tweedehandswinkel uh, schaatsen gekocht. En hij was heel erg blij als een kind die net Eftelingen heeft bezocht. En wij gingen met ons peuter mee naar Broek in Waterland... zodat hij daar kon schaatsen. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd naar die liefde, naar die koorts. Hij kan zelf ook niet verwoorden wat het is. Ik zeg van, misschien was hij een uh, voortgeleven polderlander. Ja. Maar nou, ik ben dus echt erg benieuwd. Naar. Ik heb dat niet zo heel erg met ijs... Maar hij, hij neemt Ons Peuter mee. Dus hij geeft hem die liefde ook mee. Um, maar ik had dus vorige keer geen slee uh, mee. Uh, naar broek in Waterland. Maar ik zag al die kinderen heel mooie sleetjes. Maar wij hebben al achterin zo'n auto een kartonnen boodschappendoos. Uh, ja. Heb dan ter plekke zo'n sleetje geïmproviseerd, Heel prozaïsch, hè. Wat die meneer ook zei. <laughs> Met een plastic tas. Zodat de karton natuurlijk niet heel snel nat wordt. En, nou, Ons Peuter had een enorm pret. Nou ja, dat... Het trok natuurlijk meer bekijks, want ja, dat favoreel was compleet. Natuurlijk Turken op het ijs en ook nog eens met kartonnen doos. <laughs> Zag het niet uit, maar, maar ik vond het best wel mooi om te zien. We waren enige exotische exemplaren op het ijs. Ja, ja. Maar ik vond het wel een hele happening, dat wel. En mijn man heeft natuurlijk wel een paar rondjes, dus hij was helemaal blij. Maar hoe komt, waar komt die schaatskoorts van Nederlanders vandaan? Ja, ik kan iemand mij dat vertellen? Nou ja, ik zit natuurlijk meteen te denken van dat wij inderdaad opgroeien de meeste Nederlanders. Dat is een prachtig woord trouwens, polderlanders. Is dat een bestaand woord? Ik weet het niet, dat gebruik ik uh, altijd. Het klinkt dus echt heel erg mooi. aangelegd, ja. misschien is dat het. Ja, nee, maar de, de veel Nederlanders groeien toch uh, op... in de buurt van slootjes en kanalen en uh, weet ik veel wat allemaal een soorten water. Dus dan, dan krijg je dat een beetje mee. Want wij gingen vroeger, als wij gingen schaatsen... dan zette mijn oudste broer Rolf... die zette de uh, boksen bij hem boven uit het zolderraam. Mm -hmm. En dan staken wij de straat over en dan kon, hadden we een ijsbaan voor de deur. Okay. Dus dat, dat zal natuurlijk in Turkije anders zijn. Uh, dat kan ik me zo voorstellen. Maar, maar dat, ja, en dan is sneeuw en ijs gewoon heel leuk. Want je kunt erop glijden en je kunt uh, rennen en dan glijden. En je kunt schaatsen en je kunt sleeën en je kunt weet je. Dus het is voor kinderen, je groeit ja. er inderdaad mee op dat dat pret maken is. Maar ik, ik was vandaag ook even buiten met mijn kinderen en die vonden de slee fantastisch. Ja, ja. Maar ik denk echt, na drie minuten denk ik, al oh, mijn tenen vriezen eraf. <laughs> dus misschien dat we, dat we wel zo langzamerhand wat, wat minder bestand worden daartegen. Of dat vergeet je uh, van vroeger, dat het gewoon echt te koud is. Maar... Ja, maar het is toch een, een soort. Uh, ja, je hart verlangt naar iets uh, waarschijnlijk. Ja, als, uh, eigenlijk toch, wat ja, vormt. Maar ik ben erg benieuwd naar hoe dat komt. Het zijn toch die nostalgische verhalen van vroeger. Of... Ja, daar ben ik echt, benieu echt benieuwd naar. Mag je even een hele stomme vraag stellen? Ja? Wordt er überhaupt in Turkije geschaatst? Nee, nee niet, zoals in, uh, niet zoals in Nederland. Dat is überhaupt geen traditie. Nee. Maar nog sterker, want als het... Als het buiten net was, de afgelopen twee dagen, een beetje geleid, dan durven mensen niet echt naar buiten te gaan. En toen ik, ik heb mijn basisschool in Turkije afgerond. En ja. Ik ben op mijn tiende naar Nederland verhuisd, omdat mijn ouders hier werkten. En ik weet nog dat ik in Turkije een kinderboek cadeau kreeg voordat ik naar Nederland kwam. Dat was een Nederlands verhaaltje, vertaald naar het Turks. En dat waren gewoon twee kinderen op het ijs. Uh, de liefde voor, voor, de, voor de schaatsen en, en, en hoe blij ze waren. Het was zo'n kinderverhaal, heel mooi verwoord, heel goed vertaald ook naar het Turks. Dus toen ik naar Nederland kwam, had ik al zo'n beeld van Nederland. En, uh, maar in Turkije is dat helemaal niet gebruikelijk. Uh, dat, uh, dat er ijs op het water, dat iedereen massaal het water opgaat. En dat, dat, dat is echt niet gebruikelijk. Dat is een iets typisch uh, polderland. Ja, ja, ja. maar uh, in Turkije uh, is het dan zo dat je naar buiten loopt en dat daar water is? En ijs? Um, nou ja, je hebt natuurlijk geen kanalen en zootjes, uh, nee. net als in Nederland. Dat niet. Maar ik vraag me ook echt af: als of dat zou zijn. Nee, dat zou dus, denk ik, niet. Uh, Dan nog niet. Nee. Heel, nee, nee, dat is echt geen traditie. Maar. Dat is denk ik iets toch heel nostalgisch in Nederland. Ja, uh, als ja. ik ook naar die beelden kijk. Dus mijn, mijn man wordt er helemaal wild als hij die zwart witte beelden van jaren 60 ziet. En ik van, wat gebeurt er met jou? Dat vind ik heel mooi, heel mooi om te zien aan de ene kant. Maar ik kan het niet vatten ergens Nee, nee, nee. nee, het heeft er ook mee te maken, maar dat is natuurlijk een kip en het ei verhaal. Dat we er zo goed in zijn. Dat, we, Nederlanders winnen altijd prijzen met schaatsen... en dat maakt het automatisch natuurlijk alweer leuker. En dus gaan er weer ja. meer ki kinderen schaatsen... die dan vervolgens weer meer prijzen winnen. Ja, dat, dus... kan, dat kan. Dat kan. Maar, maar daar was ik ja. echt naar dat het een enorme liefde is. Een heel oprechte liefde is... Uh, als, als de sneeuw valt. Dan, ja. En die elf steden hè? of die wel komt of niet komt. Ik heb collega's ja. die speciaal vrij nemen omdat ze ingelood zijn. Maar de... dacht van, nou, dat moet een enorm liefde zijn. Dan. Maar heb jij al een elf steden toch meegemaakt? Nee, nee, nee. Ik heb het niet Ach, hem. Ja, jammer, hè? Ja. Maar ik weet zeker dat mijn man en we gaat. Dus wij dus ook achteraan met hem en met mijn peuter. Dus dat is ja. zelf goed, denk ik. Nee, dat, dat ja, wordt als... wat. Maar denk je dat je man ook echt een Elfstedentocht zou willen uh, rijden? Ja, ik denk het wel. Ja, als je in de loopt nou, <laughs> ja ik denk het wel. Ja, dat was een hele exotische beeld, denk ik. O, oh, prachtig. Dat denk ik dus wel. Ja, dat is wel. Heel prachtig, absoluut. Nou, dat is ja, ja de, de, de laatste dat was uh, eind jaren 90, 6, 97 oh, denk we, ik. 7. Dat heb ik dan wel gemist, want ik, ik kwam naar Nederland uh, in 86. Oh, dat, dan dus moet je uh, er toch nog eentje. Uh... Nee, dat heb ik toen denk ik wel gemist. Ik was er net niet klaar voor denk nee, ik. Nee, dat denk ik, want dat maar is, daar heb ik niet meer meegemaakt. Dat zijn echt een, ja, dat, dat is een evenement. Daar is Koninginnedag niks bij. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Dus uh, dankzij mijn mond word ik ook helemaal opgezogen in dat tabel. Maar dus, ja, ik, ik, ik weet dus niet wat dat is. Ja, maar nou. dat is dus wat je ook net zei: toch, toch ja, uh, die, die nostalgische verbinding van Nederland met het water. Hè? En dat je daarmee opgroeit. Misschien is dat het, maar misschien weet ja. iemand anders beter antwoord op. Nou, <laughs> het zou zo mooi zijn als er iemand belt die ooit in elf steden toch gereden heeft. Ja, even wil bellen naar 0800 1121 om jou uit te leggen wat er nou zo mooi aan is. Dat zou ik helemaal... En zien hem, als het nou zo is dat je man gaat schaatsen, moet je hem even op de hoogte houden. Hè? Stel nou dat hij ja, komt zo eind januari, die uh, Elfstedentochter, hou me dan op de hoogte, oké? Okay? Maar ik heb begrepen dat je daarvoor ingelood moet zijn, want mijn collega is ingelood, zei hij. Nu al? Ja. Oh, dan is er vast een systeem van dat als je ieder jaar inschrijft, dat je dan om het jaar mag meedoen of dat soort toestanden. Ja, dat want er zijn natuurlijk te veel mensen die... Uh, ja, dat weet ik ook niet. Ik, heb, ik ben er nog nooit aan begonnen. Dus, um, ja. nou ja, We misschien gaan dat gaan iemand het, dat heeft ontwikkeld. Ja, oké. Okay. Goed, dankjewel. Goedenacht. Jij bedankt voor je vraag, Sinem. nacht. Ja, dag. dag. 0800 1121 Herman. Uh, ja, uh, goeie, goeienacht, Astrid. Goeienacht, Herman. Uh, uit Groningen. Ik uh, wil even reageren op die mev aardige mevrouw die een uh, loeder in de tuin heeft. Die ja. Kan, uh, die, die vogeltjes weghoudt. Ja. Ik dacht, uh, je kan wel waterspuitertjes uh, doen. Maar in de winter is het natuurlijk sowieso niet, uh, niet handig. Ik dacht uh, gewoon, als je een tafeltje op het tafeltje zet. Uh, dan uh, kan hij wel op het andere tafeltje springen. maar niet meer op het bovenste tafeltje. Maar je zou ook een, bijvoorbeeld een lamp, een lamp op een voet, een staande lamp, uh, kunnen slopen of kopen. En dan dat doe je weer daarbovenop weer een tafeltje, met eventueel weer een dakkie erop voor de vogeltjes, dat ze geen sneeuw opvalt. Dus eigenlijk een vogelhuisje op het tafel zetten dan, of gewoon een vogelhuisje in de tuin zetten. Ver weg van die tafel, maar ze hebben een heel klein tuintje, dus daarom van twee bij twee meter, geloof ik, of zo. Ja, een ja. Dan kan je niet uh, ook nog zo'n vogelhuisje ernaast zetten, want dan gaat die kat natuurlijk op het tafeltje zitten en dan durven de vogeltjes nog niet naar het vogelhuisje. Dus het vogelhuisje kan je ook Boven op de tafel zetten dan, of wat ik net zei, uh, eenzelfde soort tafel boven op die tafel. Die kat kan dan uh, denk ik niet zo snel van die ene, nee dat kan hij niet, dat, dat kunnen katten niet. Die kunnen niet uh, echt helemaal precies verticaal van tafel naar tafel denk ik dan, maar misschien ook weer wel. Maar dat ligt aan hoe hoog die bovenste tafel dan weer wordt natuurlijk. <laughs> het wordt zo'n een heel bouwwerk, hè? Nou, laten we zeggen gewoon een volgende huisje er bovenop zetten dan. Boven. Ja. Dat is dan het simpelste. Ja, dat, het kan natuurlijk ook. Dat je, maar, maar katten zijn handig hoor. Want ik, uh, wij hebben thuis een hamster en een kat. Ja. Nou, die kat die zit soms tot zijn oksels. Probeert hij nog in dat hamsterhok uh, tussen het gaas door. Om die hamster nog uh, te pakken te krijgen. Oh ja, nou, ja. ik moet ook even zeggen. Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik vond het wel leuk dat ze dus aan de ene kant houdt zich van katten. Maar ze houdt ook van vogels. Eigenlijk wil ze die kat ook geen pijn doen of geen, geen schade toebrengen. En, uh, dus ja ik dacht, nou, uh, zet een vogel, om zo'n klein tuintje is. <coughs> je kan ook een vogelhuisje in de tuin zetten als je geen tafel hebt. Maar als je een tafel hebt, kan je een vogelhuisje boven, op zo'n stok bedoel ik dan. Zo'n stok mm -hmm. op voet en dan een stok en dan bovenop een plankje met weer een dakje. En daar kan je dan vogelvoer in doen. Of je kan ook <coughs> een aanklemparasol parasol aan de tafel doen en dan parasol er afhalen en dan bovenop die parasol hang je weer een touwtje met uh, bolletjes, dan uh, kunnen, kunnen die kat er ook niet bij, als die tenminste lang genoeg is, die, die parasolstokje. Ja, ik, maar ik ben bang dat dit allemaal, Joke, een beetje boven de pet gaat hoor, deze herverbouwing in de tuin met parasols. Ja. En over dat kop, koffiekopje. Ja. Dat uh, heb ik een keer gelezen in een uh, boek over uitvindingen uit China. Daar hebben ze een bepaald soort kommen, een uh, hele mooie vorm. En als je daar, daar tikken ze dan tegenaan en dan krijg je op een bepaald moment midden in die kom gaat een druppel omhoog. Oh. Dat uh, hebben die Chinezen dus uh, uitgevonden. Dat, uh, dat er dus zoveel energie in dat uh, door dat kloppen op de rand van zo'n zo dan pong, pong, pong, pong, en dan putsch, gaat er ineens een druppel omhoog. Dus er komt uh, zeg maar, zoveel energie in die vloeistof dat, uh, nou, dat er gewoon een druppel ineens putsch, helemaal omhoog gaat. Uh, Trillingen, ja. Mm. Dat zou iets te maken kunnen hebben met het, met het uh, geluid van het koffiekopje. Dat als hij nou hard genoeg of, of uh, met een bepaalde frequentie gaat tikken, dat hij dan je wel een druppeltje omhoog ziet komen. Ja, en als het druppeltje omhoog komt, dan gaat de toon natuurlijk... Ja, dat zou, dat zou iets met elkaar te maken kunnen hebben. Nou, dank Herman. Oké, okay, dag. Een goede nacht nog. Doei. Blijf bellen met vragen en met antwoorden naar 0800 1121 Nachtzuster.